Ze eisen meer bescherming van de overheid. Het protest begon vreedzaam en liep uit de hand... toen de kopten vanaf daken en balkon werden bekogeld door buurtbewoners. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven... voor een tienjarig meisje uit Rotterdam. Jennifer van Oostende wordt sinds gisteravond vermist. Rond half zeven verliet ze na een ruzie het huis van een familielid... en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Een uitgebreide zoektocht en een buurtonderzoek hebben niets opgeleverd.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 Welkom bij de echte, nieuwe, echte, echte Jan van poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en ik heb er weer zin in voor de tweede keer alweer. Wat verdikken mijn beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt inbellen voor het echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is en blijft nog steeds. 0800 1121. En de stelling luidt vanavond. Plaszak of niet, reizen met de trein is voor Johan een punt. Ja, een echte Jan ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus sta jij op een lullige 16 zetels. Bak je er helemaal niks van als fractievoorzitter. Neem je de loser Jacques Monasch en de zwangere Sharon Dijks maar op in je dreamteam? Dan ben je dus een ontzettende Johan, Job Cohen. Laten we eens even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Echte Jan, of Johan. Ja, ja, daar is hij. Johnny de zelfkikker, Ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Het was unaniem een belachelijk groot succes. Ja, onze Ivo die stak zichzelf bij Pauw en Witteman... een dozijn van de dikste veren in zijn gereed Hij kan namelijk alles goed. Hij wist zelfs niet eens hoe goed hij eigenlijk was. Want oh, oh, oh, oh, wat is hij goed. Wat verdomme, wat kan van Hij kan Frans spreken, hij kan theater maken, hij kan films maken, hij kan alles. Ivo is de homo-universalis van deze tijd. Ivo, die kan alles niet te geloven. Maar goed, hij werd een beetje in de maling genomen omdat hij een redelijk narcist ja. was. En toen zei Ivo... Nou, dan kom ik even een paar weken niet meer op televisie als ze zo met me omgaan. Oh. Nou, Ivo, luister. Uh, we zijn geen Calvinisten bij de Echte Janne, Dus je mag jezelf top vinden. Jan en ik vinden ons ook ontzettend top. En uh, nou, de hoofdvak van vanavond vinden we ook fantastisch. Nou. En dat durven we best te zeggen. Nou. Maar als er dan een grapje bij nou. me gemaakt wordt. dan zeg je. Nou, jongens, hartstikke leuk. maar er komt wel op televisie. En als je dan zegt, ik kom niet. dan ben je een slapper dicht. En dus een Johan, hartstikke ding. Oeh, oeh, daar kunnen we kort over zijn. Ik roep Damschreeuw. Twaalf maanden. Zijn ze niet goed in hun hoofd of zo? Ongelooflijk, dat zeg ik het toch? Dat was volgens mij Gennaro P. die 12 maanden de petoet in gaat. Omdat hij vorige week. Vorige week. Vorig jaar tijdens de en Harry maakte tijdens twee minuten stilte. Iedereen in dolle paniek raakte. En gewonden vielen. En benen gebroken werden. Kortom, Gennaro heeft al een tijdje vastgezeten. Twaalf maanden. Zes maanden voorwaardelijk. En hij mag vijf jaar niet meer op de komen. Vijf jaar niet meer op de ik komen. Nooit meer op de nou, doden. komen. Ik zou ook komen. wel zo'n straf willen. Maar ik vind er geen moe dan jij? Nee. nee. Ga je er wel eens heen? Nee, nooit. Ga je er eens heen? Maar behoorlijk? kijk wel, ik ben ook stil. Ja, ik, ja dat wel. Nou ja, tot, tot um, vorig jaar. Toen was ik kwijt. Ah ja, trouwens, dat is toch gewoon een gek. Ja. Wat is dus? Nou, Johan dan denk ik Dat dacht oh, nee, ik ja, wel. Ja, een goeie gekke, maar ja, dit is geen gekke gekke. Ja hoor, het lijkt bijna een wekelijks themaatje, want over de doden niet zo goed. Ja, zeg, de dan de komt ie. Ja, ja. Steve Jobs. Hi, uh, for those of you that don't know me, I'm Steve Jobs. Ja, hij dus Steve Jobs. En hij is hartstikke dood. En zoals je weet bij echte Jan over de doden niets dan goeds. Maar laten we eerlijk zijn over Steve Jobs. Dan kan je ook eigenlijk helemaal niks negatiefs zeggen, toch? Maar dat was de, de CIO van uh, Apple. Hartstikke dood. 56 jaar aan de kanker. Ja, de man heeft de wereld gewoon veranderd. iPod, iPad, iPhone. Nog wat computers. Ja, ja, ja. Ja, wat kunnen we Een zetten? groot voorbeeld voor ons allen. Het is toch een moment komt er nu aan. Ik vind dat er meer creatieve mensen aan de top van een bedrijf moeten staan. En Jobs is mijn voorbeeld. Zo, het was het serieus moment. Dankjewel, Jan. Zo, de mythe Jan. Ja. Nee, mijn broek valt bijna open. Ja, sorry. Het kom maar, er zo je maar hebt, uit. Je hebt wel gelijk, Steve Jobs. Bedankt, jongen, dat je, wat je allemaal voor ons hebt gedaan. En Dankjewel voor de wereld. Jan. En voor alle uh, uh, troepen die nou uh, voor heel veel geld in mijn huis heb. Uh, Steve Jobs, voor eeuwig en voor altijd een echte Jan. Zo, en hoe? Om de een of andere reden gaan we het hebben over Muammar Gaddafi. Ik en ja, Hij zei dit, hij heeft, uh, ik, ja. ik, ik versta ja. het hoor. Hij zei van. Uh, nou, die Heemskerk, dat is een prima echt jong. top Topradiomaker dan. Maar, maar zei hij nog meer? Ja, hij zei ook, hij, hij riep op tot verzet. Terwijl er nog maar één klein dorpje in Libië is. wat door enige getrouwen van de voormalig dictator wordt bezet. Ja, Roep hij, dan hij dan... maar op, en nu via de Syrische ja. televisie, Syrize. tot verzet. Al die mensen zijn hem liever kwijt dan rijk. Hij blijft maar oproepen tot verzet. Het wordt langzamerhand een beetje zielig, Muammar. Ja, het wordt wel heel erg zielig. Dat, dat kleine kutdorpje van Astrid en Obelix is nog groter dan dat dorpje... Die, die, die hem nu nog steunt. Die negen rij sierte in de, in de woestijn van Libië. Is gevallen. Nee, toch? Ja, ja, ja die is vandaag, vandaag gevallen. Oh, nee, dan. er is nog ergens een kutdorpje. Ja, nog Ja, een. er zitten er nog een paar. Oh, okay. Maar uh, Muammar, wat, wat doen we ermee? Ja, ik vind... Echt mega, mega Johan. Nou, je hebt helemaal gelijk. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, echte Jannen die houden van stoten en dan ook zeker van blonde stoten. Onze gast van vannacht, die was deelnemster bij datingshow Take Me Out. En hierna werd ze gevraagd voor het tv-programma Echte Meisjes in de Jungle. Dat ze nog won ook. En daarna was haar roem niet meer te stoppen. We vinden het fucking vet dat ze hier is. Het kan steeds gekker. Een Britje Dekker. Welkom, Britje. Dankjewel. Britje. Ja, ja, ja, ja. Hoi, hoi, Jan, ja. Sorry, je zou vandaag rustig doen. Ik ja, ja. heb nooit moeder. zo warm welkom gehad op een radio. Nou, hier zijn we. Hoor. Ik neem een slokje water. Uh, een mondje. Goed. We pakken de actualiteit even, Britt, eerst. want uh, We willen even een beetje weten hoe jij denkt. Bijvoorbeeld over het feit dat Job Cohen besloten heeft zichzelf te blijven. Ondanks de peilingen die wij uitwijzen dat hij nu 16 zetels zou halen bij verkiezingen. Moet ik er iets van vinden? Ja, nou, dat dacht ik wel, ja. Dat vind ik een beetje stom ja precies wat zou je hem aanraden nou om gewoon stop met zijn werk en bij een bakkerij gaan werken of zo of bij de slager of zoiets maar niet meer wat hij nu doet nee, nee hè? Maar, maar, ik vind het ook een bakker lijkt me eerder een bakker dan een slager nou ik hoef geen brood van, van Job, Jop hoor nou ik wel want ik denk dat hij heel vaardig brood kan bakken hij zat vanmorgen zat hij bij, bij buitenhof en toen zat hij van inge waardeloos interviewt. die van inge bakte er geen moer van maar dat doet er niet toe in ieder geval toen zei Jop ik heb besloten om mezelf te blijven dat moet hij niet doen hè nou jezelf blijven is wel goed hoor je moet oh. altijd jezelf blijven dat wel maar, of je ze baan moet houden, dat is weer wat anders, toch? Jij ja, precies. Een, nee, dat vind nou, ik wel een goed punt van onze Brit. Als Job moet gewoon zichzelf blijven. Hij anders. moet zichzelf blijven, maar dan moet hij de niet... Uh, ja, dan moet hij lekker bij de bakkerij gaan werken. Maar je moet jezelf nooit veranderen, hè. Dat is wel zo. Nou, oh, je, hebt, je hebt gelijk. Job, blijf leggen jezelf... maar dan wel in de bakkerij. Nou ja, dat, vindt, dat is een prachtige oplossing. Fantastisch voor Fantastisch advies. Ja, hallo. Hé, <laughs> hey, nou, een nou, nou, Brit. Zoals je weet zitten we in, in een financiële crisis... en Griekenland maakt er een zootje ja. van. En we moeten die gasten dus met miljarden helpen. En wat doen ze? Dat, dat, dat vetatuig. tuig die kopen 400 tanks. Van ons. Van onze poen. Ja, nou ja, weet je wat is. Je moet, ik heb wel een oplossing. Je moet gewoon met z'n allen op vakantie gaan naar Griekenland. En dan uh, zijn ze uit de brand uh, geholpen. Toch? Voor de rest uh, weet ik niet of ze. Ik wist niet dat ze tanks hadden gekocht. En dan kunnen we een ritje in een tank maken ook? Nee, maar eigenlijk is Brit natuurlijk helemaal gelijk. Als nee. heel Europa gewoon lekker. Uh, Op vakantie nou... gaat naar uh, Griekenland en daar allemaal uh, lekkere shirtjes koopt en uh, ijsjes, en dan wat heb je nog meer? Moestaka, of hoe heet het ook Moustaka, alweer? Ja. Wat je Ho daar eet. Ja. ja, dan zijn ze toch zo uit de brand Een Flesje Oezo naar Binnenkolken en had je cido, had je Ja, footje erbij en klaar. <laughs> footje, rap je. Nou ja, dames en heren, het is niet te geloven. Uh, gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Janne Luisteraars. Het is niet te geloven, maar het hele probleem in Griekenland... in de financiële crisis is eigenlijk opgelost. Brit Dekker heeft het uh, ja, eigenlijk gewoon verzonnen. We moeten met z'n allen daar op vakantie gaan. Lekker zuipen, lekker vreten, t shirtjes kopen, fotje geven. Probleem opgelost. Hatsikido. Waarom hebben ze eigenlijk tanks nodig? Uh, nou, ze, zijn, ze hebben altijd een beetje ruzie met Turkije, geloof ik. Hè? En ja. misschien hebben ze nu oude tanks. En denken ze, nou, we hebben nu eindelijk geld... van al die, van die al hardwerkende Nederlanders. Ik vind het wel heel ver. Je zit er nog even over na te denken. Er gaat wel heel ver om dan... Ja, het is belachelijk. Ja. Het is verdomme belachelijk. Het is belachelijk. Ja, een beetje gek. En nu ben ik aan het schreeuwen wel. en dan denk je, uh, hij is toch niet weer een brugje aan het bouwen? Ja, dat zeker wel. De damschreeuwer. Wat Vind je nou van die Maf Kees? Nou, die is helemaal gek. Hij, had op een gegeven moment had hij ook gezegd dat hij niet wist dat hij op een dode herdenking was en zo om eronder uit te komen. Ja, je moet gewoon niet liegen. moet je toch gewoon niet doen. Je moet ook niet gaan schreeuwen tijdens de dode herdenking. toch nergens op? Hij dacht een beetje, goh, wat is die druk? Ja, koningin, dat is grappig. Ja, toevallig. Als... Ja. Allemaal tegelijk stil en een toetetje, dat, dat hoor je toch allemaal? Is toch ja. gek, dan moet je toch lekker naar een voetbalstadion gaan... en niet naar, uh, naar de Dam. Nou Volgens mij wilde hij naar het café en toen dacht ik jezus, wat is die druk, doe een gilletje. Ja, wie gaat ermee? <laughs> Zoiets. Maar goed, uh, twaalf maanden, waarvan uh, zes, zes voorwaardelijk... en dan al vijf jaar daar niet komen, is wel een flinke straf voor een voor gil. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat je wel respect moet houden voor uh, ja, de respect, doden. Ja, maar respect, staat toch geen gevangenisstraf? Respect voor de doden, Jan. Ja, respect voor de doden, Jan. Ja, maar... Luister. Uh, uh, uh, het, is het meest prachtige moment van het jaar in Nederland. Met het ja, dat moet je wel koesteren hoor. Luister nou, Dit kan je niet gaan pikken. Er staat je niet, heeft, niet er in de wet dat gaat je lachen, de gevangenis draait als je geen respect hebt. Nou, vind ik wel. Ja, nee, dat, is, dat staat niet in de wet. <laughs> ja, nou, dat is mijn eigen wet dan. Nou, als je de nee, Brit Dekker heeft een eigen wet, als je geen respect toont, Gewoon respect tonen, ja. Voor de Doo. ja. Ja, nee, de. je hebt gelijk ook. Maar, maar vind, ja, ik vind het toch wel een beetje, een beetje zware straf voor een maffie die een beetje gilt. Want aan de andere kant. Wat een massa-hysterie, 87 gewonden. Dan geeft iemand een geel ze gaan allemaal rennen. Oh, en over elkaar heen vallen. Dat is toch eigenlijk ook overdreven? Nou, je schrik toch van elkaar? Als de ene over jou heen rent, dan kan je er toch niks aan doen? Er is één ding, als er één iemand over mij heen rent, dan kan ik daar niets aan doen. Nee. Ja, nee, dat is gewoon zo. Ik vind de straf nog veel te kort. hij mag veel, had veel langer mogen hebben. En het gesticht nog eens in, want hij is natuurlijk zo gek als een de deur. Daarom. Niet? Nou ja, goed. Vind je? Ja, nee, ja, ik denk het wel. Hij moet toch de krasst zien? Nou ja, dit is wel raar. Ik vind het, een beetje, ik vind het, het een, is beetje... een beetje overdreven. Het is sowieso een beetje overdreven dat we het een jaar nadat, wat zeg ik, veel meer dan een jaar nadat we nog steeds over de Damschrever hebben. Had is... hij maar lekker ergens anders dan damschreven. Hij, hij is een beroemd geworden. Eww. Vreselijk. Nee, berucht. Er is een verschil tussen beroemd en berucht, hè? Hij is berucht, niet jij beroemd. Jij bent beroemd. Dat is jij bent beroemd. Brit, ja, <laughs> <er nog laughs> hey, heb jij heb spulletjes van Apple thuis? Uh, nee, ik ben meer van de Microsoft. Meen je dan nou? Ja. Want het is lekker ingewikkeld? Nee, ik vind Apple juist ingewikkeld. Meen dat nou? Ja, moeilijk. En die toetjes staan zo ver uit elkaar. Ik heb maar kleine handjes, dus dan uh, kan ik niet zo goed uh, typen. Nee, Microsoft is veel beter. Dus van jou uh, maakt het niet zo uit dat Steve uh, de pijper het is? Ja, ik vind het wel zielig, want mijn vriendinnen hebben allemaal Apple. Dus uh, die zijn er allemaal wel een beetje teleurgesteld. Ja, dat hij het niet even wat langer volhoudt. Ja, want die uh, missen nu allemaal de, de iPhone 6 en zo. Of misschien zal het wel doorgaan, dat weet ik niet. Nou, ik mag het hopen, hè? Jan, die door. Apple, of is het nou helemaal afgelopen nu? Nou, dat heb ik wel afzitten te vragen. want, want ja, Zoals ik al zei, die man was natuurlijk wel een soort van inspiratie. Zo iemand die dan zegt van... ja, luister eens, we kunnen gewone dingen gaan maken. Dat kunnen we doen, daar zijn we vast heel goed in. Maar we kunnen ook bijzondere dingen blijven maken. Even over die rand heen, denk ja. En nou komt er vast zo'n griezel, zo'n sliezel. Die zegt, nou, een beetje kassen beetje kasse, ja, op succes. Ja, succes, Weet je wel, he? Een beetje voorzichtig, hè. Je geen iPhone 5, maar iP iPhone 4.2. Maar wacht je? even. Ja. Hey, Steve is al toch al een tijdje ziek en doet al een tijdje niks? Ja, hij, hij maakt het misschien niet meer, maar hij kan nog wel bellen in het ziekenhuis. Dus dan uh, kan hij, toch, hij kan toch doorbellen wat hij wil gemaakt hebben. Zeg maar. Hij maakt het misschien zelf niet meer, maar hij had heus toch al wat inspraak, denk ik wel. Ja, dat hij even belt. Zo, joh, maak eens eventjes zo, een, een bordje waar je met je vinger heen en weer over kan wrijven. En dan nou, we nee, maar sowieso iets dat, je dat dan iemand dan belt van misschien moeten, we, misschien, moeten we, misschien moeten we een beetje consolideren. Een beetje voorzichtig aandoen. Voor niet de gekke dingen doen, we gaan lekker nou. En dat zie je dan, zo niet erop. Je gaat iets nieuws bedenken, snel leuk, zoutje je lam lullen, daar betaal ik jullie niet voor. Ja, of al die vrouwen je die je? willen gaan afvallen en dan maakt ze een soort weegschaaltje als app of zo, weet je wel. Ja, ja hij had wel allemaal nog dingen die hij bedacht, denk ik hoor. Ik denk het ook wel, Jan. Ja? Ja, ik denk het wel. Nu, maar je belt. hebt dus niets van Apple in huis. Nee, ik heb echt helemaal niks van Apple. Ah, oh, nee, je hebt gelijk ook. Hé, hey, trouwens, uh, uh, ga je wel eens met de trein? Ik ga heel vaak met de trein. Echt waar, joh? Ja, ik uh, heb nog geen rijwijs, dus ik moet nog even verhalen. Dus, ik ben uh, ook in de trein geweest van de week. Ach, wat ja. doe je dat nou, man? Nou ja, dat is Nederlandse klemmer. Heel veel mensen gaan gewoon met de trein. Dat kan gewoon in Nederland. Ja, nee, dat kan zei... echt niet hoor jongens. Jawel, eerste klas. Nee, dat is, dat is echt helemaal niks. Ja, jawel. Ja, dan zit je tussen het volk die, die net één euro meer heeft betaald... dus denkt dat ze nu heel luxe zijn... omdat ze in een iets grotere plastieke stoel zitten. <laughs> het, is, het is een no-go. Dat moet je gewoon niet doen. En een sterren als jij... die moet gewoon verdomme een chauffeur hebben met een auto... Ja, nou ja, ik, ik hou wel van de trein. hoor. Lekker makkelijk, een beetje zitten, een beetje, een beetje iPadje. En als je met de chauffeur zit, moet je tegen hem gaan praten. Dan moet je allemaal weer alles gaan vertellen. Hou je draait toch halverwege de, de limousine omhoog? Je krijgt de tyfus, ik heb gezien om te lullen. Ja, je weet nooit of je aankomt, het is wel spannend met de trein. Dat is wel waar. Hé, hey, maar ja. uh, uh, uh, stel nou dat je in de sprinter zit... en je denkt op een gegeven moment, god meid, wat moet pissen. De ja, ik heb het wel heel vaak hoor. Die rot wc's zijn allemaal weggehaald, het is wel naar. Maar ja, die plastic is helemaal... Ik ga toch niet in een zak pissen doe even normaal. Ja, maar als je heel nodig moet, Brit, is het beter in een zak dan in je broek, of niet? Nou, dan stap ik wel. Een halt uit, loop ik uh, daar naar een nee, supermarkt nee, en dan. Ja, uh, dat nee. zal even lekker worden. Je zit hier, je sprinten, je moet zich eens even naar leiden. Dan denk je. Oh ik stap in voorschoten uit, dan ga ik daar even achter een boom zitten op het station. Nee, en dan wacht ik op de volgende. Ja, maar hoe wil je in die zak gaan plassen? Wat wil je doen? Ja, dat is de nou, ook. Wat wil je nou, ja. doen? Ja, je zet hem op je toedel dookie en dan zit je druk. <gül> ja, met iemand naast je. Meneer wilt u even opzij nee. gaan houden, tassen opzij. Ik doe even mijn benen wijd, want ik moet in die zak gaan plassen. Dat kan toch? Niet? Nee, dat je niet In het hokje van de conducteur mag je dan plassen. Mag dat? Ja, dan moet je aanplukken. Dan zeg je, wat is het? Zeg die, nou, hey, ik ben Brit en ik moet zeiken als een stier. Heb je misschien een plaszak voor me en dan zegt hij ja hier heb je een plaszak, meisje. en dan gaat hij eruit en dan kan jij verpissen daar en aan wie geef je dan die plaszak hier alsjeblieft ik heb wat voor je ja. fijne reizen te is ik heb nu even een, een plaatje van de plaszak dat is dat poeh, weet je dat is wel oh god moet kijken de soort van van, ja, van mondstuk plaszak, stofzuiger joh. mondstuk zit erop dat zet je nu dus kennelijk tegen de tegen de tegen de tegen de, tegen de en, en, en oef, jeetje het lijkt me helemaal moeilijk, man. Weet je wat ik gek vind, de Brit, nou, Dat zowel de man als de vrouw dezelfde plaszak krijgen. Oh ja, je voelt je weer, uh, jullie hadden een betere boete, hebben, of wat? Waarom kan het niet nou, hetzelfde? Ik denk dat jij in een gootje moet plassen en dat ik gewoon in het luchtleden Schleurtje. kan zeiken. Oh, Oké. Okay. Jij moet een grote trechter hebben. Een flinke trechter, ja. Een flinke jongen, een, ja. een, een, een okay. kolozakje. Oké. Okay. Maar goed, Brit, jij staat dus halverwege vast in een, in een splinter in, in een weiland. Er kan geen kamp op, de deur gaat niet open, je moet zeiken als een stier... en dan neem je geen plas Nou, dan druk ik op het klopje, Wat ik net al zei, ik ga naar buiten, nee, ik ga naar de supermarktje. Kan niet, want je sta, nee, je staat in een weiland vast. Er is dus een stroomstoring. Je kan er niet uit. Dan ga je toch achter een boom, achter, achter dus, een koel of er achter groei, een schaap? Dan groeien geen bomen in de trein. Je kan er niet uit. Maar je, oh midden in de weiland in de trein bedoel ja. je. Ja. Oké. Okay. Oh, ja, dacht je loopt gewoon in de wijk. Je loopt ga in de weiland, je bent eruit ja. gaan even luchtjes scheppen ofzo. Nee, ik ga nee, nee, je zit in de, vast in de trein je je in is de wijland. Het heet in die trein hè. heet. Het is 40 graden, het dus is blakerde zon zit bovenop. En nee, ja, dan eet... gaat het wel via het zweet gaat het en vocht eruit dan. Ja, loopt niet. Nee, nee, nee, nee je, moet, nee, je moet echt heel erg je moet echt heel erg passen. Echt heel erg passen. En dan Komt heb je daar een plaszak? Brit, hier heb je een plaszak. Ja, misschien als je in zo'n noodsituatie zit dat je het dan wel doet. He he. Ik weet het nou. niet. Nou, ja. nou, we hebben hem. Nee. Nou, het is toch een goed idee, <laughs> blijkt nu. Ja. Dames en heren, nou. Brit die doet het gewoon op de plaszak. We hadden het even voor nodig, maar je hebt gelijk Ik zou het ook doen, hoor. Ja. Maar ik heb zo'n ontzettend seikerig klein rotblaasje... Ik, ik, kan, ik kan in elke treinrit wel vier van die zakken gebruiken. Ik vind het toch een ding wat we later op de avond nog eens... te sprake moeten brengen. De plaszak? Dat denk ik. Gewoon allemaal even over nadenken. Ik voel aan het aankomen uh... dat het nog een keer terugkomt. Zo. We, weet je, Britt, Hij zit je wel erg diep, die plaszak, hè? Het is dan ook zo'n belachelijk idee. Ja, het is een Jezus, nou, wat een idee. Maar iedereen dacht, eh, inclusief de minister uh, uh, van Schultz... van, van, van, van Verkeerde Waanslaan, die dacht dat het een grapje was. Ja, ik ook. Ja, iedereen, maar er was, echt, er was ik dacht, echt... Ik dacht, een emmer of zo is een chemisch toilet... met van die chemicaliën het alles meteen verdrekt. Waarom doen ze gewoon niet to die toiletten terughalen? Dat is toch gewoon de oplossing, of niet? 2015 of 2025 komen ze terug. Latrine, het... latrine, latrine. kan ook. Weet je, Brit wat de Vertel. oplossing is? Vertel. Je doet gewoon de deur van je auto open... en je hengelt hem eventjes tegen een boom aan... en dan stap je weer in en dan rij je weer naar... Ja, dan staat zo'n agentje met een geel bonnetje... en dan moet je weer een ander huisadres verzinnen... omdat je... Tegen een boom opstaan plassen, wildplassen. wildplassen Dat mag dan ook weer niet, weet nee, je. Kom op zeg. Ah, oh, Britt, je hebt gelijk ook. Hé, hey, we gaan straks even met je verder praatje praten als je het goed wilt. Blijf goed. zitten. Ik blijf gezellig zitten. Nou, oh, ja. het mooi. nou Jan, uh, ja. wat gaan we doen? <laughs> Sommige jongens moeten even afkoelen. Onze jongste Jan moet zich even afreageren. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Niets menselijks is mij vreemd, ook medelijden niet. Ik sprak deze week voor het po Job Cohen. De fractievoorzitter van de PvdA had zojuist dollar nummer zoveel in de rug gestoken gekregen. Scheidend partijvoorzitter Ploemen durft opeens haar mond open te trekken... en verkondigde wat iedereen al wist. Namelijk dat Cohen er geen moer van bakt. Ondanks dat de meeste fractieleden geregisseerd achter Yes We Cohen gingen staan voor het fotomoment... is het speculeren binnen de partij al druk begonnen wie Job Pop moet opvolgen want iedereen weet dat het elk moment afgelopen kan zijn. Niet vanwege de historisch lage stand in de peilingen, niet vanwege alle interne dolk in zijn rug, maar omdat Job het zat is. Ik keek deze week een moeie en gebroken man in de ogen. Hij heeft er geen zin meer in. Hij trekt al dat gezeik niet meer en hij heeft er genoeg van. En dat is natuurlijk vreselijk voor de redder van de partij, die ooit burgemeester van heel Nederland zou worden, gepresenteerd als de nieuwe Jezus Christus. En het resultaat is dat Cohen de kop van Jut is geworden voor heel P van de A het Nederland. Jop, als je dit hoort, laat ze allemaal lekker het Rambam krijgen daar in Den Haag. Ga het leven leven waar je zin in hebt. Dit was gewoon niet jouw ding, zeg maar. Het gaat je goed. Nou, nou, nou, nou, dat was lang niet slecht. Dat was sterker nog geniaal. Dankjewel. Ja. Let's get together die geitenherrie herrie maar uit. Godzame kraken. Oh, oh, oh. Vind je het leuk, Jan? Ja, prachtig. Nou, voor mij mag je af. <laughs> voor de geboorte. Godzame kraken. Nou, dat was dus Baba O'Reilly van de hoe, van het uh, album Who's Next. Denk je nou, waarom draaien ze die bagger? Uh, het was namelijk een van de favoriete nummers en uh, uh, van onze wijle Steve Jobs. En nu genoeg over Steve, Steve Jobs. Steve, als je dit hebt gehoord, joh. Tot ziens. Doe wat aan je muziek smaak ja. als dat nog mogelijk is. Terug naar Brittje Dekker, onze hoofdgast van vanavond. En we gaan het hebben over het onderwerp waar iedereen het, het over wil hebben. Iedereen, iedereen wil het er maar over hebben. En weet ja. je wat wij doen? We gaan het er ook over hebben. We gaan het ook doen. Bridget. Ik ben er gewoon bij, hè? Ik ben er gewoon bij, ja. ja weet je wel. Ja, nee. Dus ik neem maar even, even, van wat, wat, wat is er allemaal eigenlijk al? Dit gaat natuurlijk over, over mijn blaadje, de, de Playboy, waar Brit dan misschien in zou gaan, dat, daar, daar gaan geruchten daar over. Kun je, de kun de je iets vertellen over wat er zo al zoal aan jou gevraagd is, gepold is, gesuggereerd, geduld? Kom maar eens door. Overal vragen ze het waar je bent, uh, bij de tv, radio, uh, gooi je vriendinnen op straat, allemaal vragen ze erover. En ze vragen allemaal meteen, ja, ga je doen? Maar waar, waar, waar komt het nou vandaan dat je dat überhaupt zou gaan, of willen, of, of mogen nou, doen? Maar... Im Imke en ik hebben samen een serie... en uh, we, gingen naar, we hebben elke week zeg maar een ander thema. Ja. En toen hadden we het thema Playboy. En elke week interviewen we ook een bekende Nederlander... die bij het thema past. Maar wie is dan ja. die Imker? Imke is uh, mijn uh, maatje, zeg maar, waar ik samen een programma oh. mee maak. Ja, en toen uh, gingen ja. we dus naar uh, Jan Heemskerk. Want ja, wie kan je beter interviewen dan Jan Heemskerk? Je hebt gelijk. Bij de Playboy. Nou, ja, precies. En toen, ik weet niet meer hoe het ging... Toen, uh, zei Jan van ja, ik heb een laatste lange mail of je gehad van de, reda van de redactie. En um, Gouden Tip, ik weet niet meer wat het allemaal was. En ze, vanaf toen is het begonnen. En vanaf toen is iedereen erover gaan schrijven. Alle kranten namen het over. Ja, en vanaf toen, vanaf, dat is van begin juni. En vanaf toen is het nooit meer uh, een beetje overgegaan. En ook bij, bij onze vriend Mathijs. Want waar, ja. waar Brit natuurlijk vaste gast is tegenwoordig. En, Nieu Martijn's Nieuwkerk, Mathijs Nieuw. Matthijs ja. de Vagijn Nieuwkerk. Ja, ja die is die, die ook een hele grote fan van Brit. Mega fan, mag ik wel zeggen, toch? Ja, ik ben ook heel, veel fan, heel erg fan van hey, ik wel hem. Jij schatte hem toen 32, hè? Ja. Was dat nou om te slijmballen, of niet? Ja, ja, nou, echt ik wel. moet eerlijk zijn. Kijk, ik schatte hem eigenlijk 35. Maar ik doe altijd drie jaartjes eraf. Want dan denk je van, ja, dan zit je tenminste zeker goed. Bleek die man 50 te zijn, dat echt? geloof je toch niet? Hoe echt? oud schat je Jan Roos? Hé, hey, hey, pas op, pas op. Pas ja, pas. ik ga niet meer schatten, want ik kan niet schatten. Hé, hey, laat ik zo zeggen. Uh, van Nieuwkerk heeft grijze haar op zijn zak. Dat heb ik nog niet. Nee, daarom dan zou Kom. ik jou, uh, ja, ik denk uh, 34, 32, 35. Ja, 34, maar, dus je schat maar ouder dan die, dan die gozer van 51, euh, Brit. Ja, maar ik kon toen niet schatten, dus ik schat ja. nu allemaal maar ouder. Nee, ja, niet schat, en die doe ik in één keer volsai. De... Jantje ik, Roos, God, hier, Jantje je. Roos wordt hier ja. ouder geschat. Dan Matthijs van Nieuwkerk. Dit is wereldnieuws. Dit is pijnlijk. Dit is nee, nee, pijnlijk. ik ben gewoon uh, opgeleid in schatten. Dat, het ligt niet aan jou, maar het ligt gewoon ja. dat ik nu hoor op geschat. Die van Nieuwkerk, hè? die is 51 en die schatje 32. Ik zit hier als blonkende god. Blonkende god. Met 34 <laughs> jaar oud en je zegt, nee, die is 34. Dan moet je toch zeggen, uh, 18. Hoe oud ben je dan? 34. Lul niet. Ja. Maar wat zei ik daarnet? 34. Je zat er bovenop. Ja. Je moet maar... oh, ik wist dat echt niet. Nee man. Moet je kijken dat hoe goed ik ben in de schatten. maakt helemaal geen moeder uit. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan. Even jeegel. Ik even. heb echt het talent. We het over de Playboy. Brit. Vertel. Dus ze vragen jou bij de wereldwijd door. Ga je in de Playboy? Ja, en toen zei ik van, ja, ik weet het niet. Het is zo'n moeilijke keuze. En iedereen zegt, ja, de ene begint met allemaal voordelen... met allemaal nadelen, maar ik ben er gewoon nog niet uit. Ik, ja. Wat denk je dat het volk wil? Er is een polletje geweest in de telegraaf. Oh. En, toen, en, het, en de partij bij het polletje: de telegraaf is het volk, wat wil ik zeggen En toen vroegen ze het: Moet Brit Dekker met haar blote billen in de Playboy? En 78% zei: Brit moet naar school. Brit moet ja. het niet doen. Brit moet gewoon naar school. Dat maar jij werkt je... andere polletjes nog. Ja, het polletje op het AD was ook heel leuk. Dat was uh, wie moet er in de Playboy? A. Christina Curry. B. Britt Dekker. Of C. Barbie. En ik was echt met 400 stemmen of zo was ik ervoor. Ik ben een semi-intellectueel de VPRO-gidslezer. Britt Dekker ken ik. Barbie, dat is een pop. Maar wie is die Curry? Dat de... weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Dat is de op zich heel aantrekkelijke dochter van Patricia. Oh, Pij. die... En er, die, Adam Curry. Die heeft een, een klein lijfje met een enorm watermeloenen of niet? Toch? Nou, heel nee, dat is gewoon een hele aantrekkelijke. Oh, en Oh, en Barbie van de O.O. Klopt. Jezus, nou, die zou ik niet naakt willen zien, hoor. God, zal maar kraken. Ja, maar het is niet aardig. Nou, alsjeblieft zeg. Het is niet aardig, Nou, ze zal misschien bijzonder veel inhoud hebben, maar het is toch een lille konijn. Laten we nou eerlijk zijn. Ja, ik zou het dan werken. Ik doe het liever met een natte bouffier. Mensen, zijn we er nog? Oh, ik zie nu die curry voor me. Nou ja, die zou ik dan wel, wel doen, euh, Brit. Britt, ah, waar waren kortom, we? Kortom, een polsje in het AT. En Brit kan eruit met 400 stemmen voorsprong. Ja. Dus ja, dan moet je ja. je toch op een gegeven moment... een beetje iets van het volk aantrekken. Het volk wil jou ja. bloot in de playboy, Brit, <laughs> Zou je het nou wel of zou je ik het nou niet doen? Niet. Misschien, ik weet niet. Misschien kom ik er vanavond uit. Ik weet niet, het is gewoon moeilijk. Wacht, we gaan het eens even helemaal anders doen. Britt, Liever. vertel. Dit is niet respectloos, want dan krijg ik gelijk gevangenisstraf van je. Maar ik draai even mijn rug naar jou toe. En ik draai het Nee, echt Jan Heemskerk. Het Heemskerk. Jij bent de baas van de Playboy. Het volk wil die blonde stoot aan de overkant in de blote poes op jouw blaadje en ga het nou eens regelen. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Ik doe het. Zo makkelijk. Dat regelt. Ja, nee, ja, dat regelen. Het wordt. Oh, wacht even. Dat wordt smeken. Zou ik, ik live smaken? Ik Doe weet we? het nog niet. Ik moet, laat me er nog gewoon oh. even de, over nadenken. Het is je, gewoon zo moeilijk. Jan, je verpest het nou, hè? Want kijk, we, maar, nou, we, we zijn heel goed met elkaar. We gaan heel leuk. Ik te voel, een, ratie, ik voel te een band. pril en ratie moet je niet bemoeien. Het is heel pril. Ja. Jongens, het is wel stevig. Jongens, we zitten ja. hier een actualiteitenprogramma te maken. Ja. Er zit zitten scoringsdrang in. Ja, ik kan toch moeilijk ja zeggen voor haar. Ik, maar ik jij wil. Het wel. Ik, ja, ja, ja. Gooi me maar in. Ik. <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Jan Heemskerk, hoofdredacteur Playboy, heeft zojuist officieel Brit Dekker... Brit, Brit Dekker, Brit... fucking vet Dekker gevraagd om in zijn blaadje te staan. Brit, wat is daarop jouw antwoord? Ja, het is wel echt een eer, hè, als het gevraagd wordt. Nou, dat dacht ik wel, en niet door de minste. Oh. Nee, en het rijtje wat erin heeft gestaan, dat ook niet mis. Dat dus, dacht dus, uh... ik wel, en het volk wil je. Brit, wat is daarop jouw antwoord? Wat is daarop mijn antwoord? Oh. Moet ik het doen, nou, ik weet het, niet, ik zou het Zo, doen. Sta... Ik zou het doen. Ik, ja. sta, ik sta nu al ik voor zou, de sigarenboer. Ik zou in elk geval geen reet aantrekken... van die 78% telegraaf Ach, is dat vies afval, die, die, die, die vinden alles eng en vieze Maar Ja, ze zijn allemaal nee, nee, nee. jaloers, zijn die. Even wacht. Ik ga nu online deze al bestellen. Oké. Okay. Gedaan. Brit, wat is nou okay. je antwoord? Misschien moet ik het toch maar doen dan. Gooi Nou, dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne Luisteraars, dit is niet te geloven. Er is weer een op knijter, harde scoop gemaakt in echte Janne. Jan Heemskerk, echte Jan, en baas van de Playboy, heeft net Brit Dekker, de blonde beep van de, van de lage landen, gevraagd om in de Playboy te staan. En wat was haar antwoord? Hij was een Ik ga het doen. Britt Dekker ach. komt in de Playboy. Oh, nou, we hopen dat de advocaten eruit komen. Oké, okay, ja, dan moeten we, wel. moet ja, ik een management met... maar verbellen. Oh, nu het zakelijke nog. Ja, het zakelijke. Het Jungs. kan nog stuk, Jan. Nee, het kan niet Oké, okay, maar ik heb dus gezegd dat ik het ga doen. Je hebt gezegd dat je het Maar een mondeling overheers komt dus toch ook een overheers? Oh, ja, dat dat is ook zo. Okay. Een mondeling overhoring ook. Nou, dat noemden ze bij mij vroeger een orale beurt. <laughs> <laughs> ik ben helemaal op opgewonden van, Hey, Brit, helemaal te gek. Oké, okay, maar ik heb dus een niet ja sparen? gezegd. Oh, maar ik ben wel een beetje flammegherset, hoor. Ja, dat wel Loopt het zweet over de rug? Het zweet loopt over de rug, ja. Hé Jan, gefeliciteerd. Nou ja, dank je. Jeestje, ik ben ook een beetje stil ervan. Je hebt ook een aantal handen gefeest. Maar ja, aan de andere kant, wij zitten hier. Jan, zeg eens, vind je Brit aantrekkelijk? Ik vind Brit een beest. Dank je. En trouwens, dames en heren... Want de, de heren... mensen kennen hij natuurlijk ja. van een liedje. Nou, en, van, en weet vet. je wel, van een beetje programma's. Maar je Maar, maar hallo? Iedereen zegt altijd, uh, uh, dat liedje, fucking vet. En dan zie je jou dansen, en zie je ziet je, je zie dat blonde haar, en je ziet dat blonde haar. Maar ik zie nu wat onder dat blonde haar zit. Godcooleerde mens, wat heb jij een lijf. Glamour. Dat is niet de geloof, oh, die zijn maar. Dan een vraag van Twitter. Oh. Wordt het kerstnummer wat jij wilt, als je maar koopt? Dan is het desnoods in november het kerstnummer al. Ja, waarom niet? Waarom waarom is? We gaan Oké, dat doen we meteen in november, is goed dan. Uh... Gaan we meteen doorpakken. Oké, is goed. November, dat uh, gaan ah, we regelen. We zijn nu ook al bezig wanneer er in November. Nee, dat was een Twitter-vraag, ik moet toch antwoord geven ja, op de vraag van Ja, maar dit zegt november. Gaat het november He? lukken, al? Oh? Weet ik veel. Nee, nou ja, uh, hey. ja, maar met de kerst ben ik er niet, dus dat had oh, ik me geen goed idee. Met de kerst Doe dan maar in november. november. Britt, uh, ik denk niet dat die foto's live in het blaadje staan. Ik denk dat je ze maar, nu kan nemen en dat ze dan in december erin gezet kunnen worden. Of niet, Jan? Werkt niet Wat? zo. Ja, ik moet ook niet... Heb je een vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. Dus er is geen jaloers vriendje? Vriendje, vriendje straks? Nou, ik denk dat hij dan misschien alleen maar trots is of... ja, we, nou, dat weet ik niet. Dat nee, lijkt me maar ook, als hij er niet is, dan kan hij ook niet jaloers of trots worden. Maar dat maakt ook geen moer uit. Nee. Hé, hey, en, en, eh... Uh, uh, no. Ik ben er helemaal, ik ook, ik ben helemaal warm, ik weet, helemaal ik, weet, ik weet niet wat hier gebeurt ja, gebe ja, dit was Ja, maar ik ben ook een beetje, want ik heb toen nu een mondlinge overgeet, komt het ook ja, dus uh, je ietsje. Ja. Het is gewoon binnen. iedereen <laughs> maar vragen, en ga je doen, ga je doen, ga je maar doen. Maar nu ik, is ik denk, het ik gewoon bekend, okay. dat ik het ga doen? Oh, oh heftig. Oh man, wat heftig, nou. Uh, uh, pff, en ja, heb je ouders? Ja, ik kom niet uit een ei, hoor. Nee, daar heb je een punt. En uh, heb je dit al besproken met je ouders, van, mogelijk kom ik in de Playboy, wat vinden jullie ervan? Uh, nou, Ik heb het wel natuurlijk al heel vaak besproken. Omdat ik al heel lang erover nadenken. En ik had sowieso wel het idee dat ik het deze week zou beslissen. Nou, maar ik geluid. heb het nu uh, ja, een beetje beslist voordat ik het uh, definitief tegen hun heb gezegd. Oh, lekker op. Je bent toch 18? 19. Nee, nee, maar goed. Je bent 18 geweest. Ja, klopt. Je bent volwassen. Je mag al zelf bepalen. Ja, maar uh, hun toch, hebben ook nog een uh, stem. Meneer, oh, ja. meneer mevrouw Dekker. Het komt helemaal goed met uw dokker. dochter. Dat is goed. Ik Ik moet eerlijk zeggen, Jan Heemskerk is een van de netste. En curlste. Nou, en, en trouwste. En liefste mannen die ik ken, uh, familie Dekker. is het geen tijd dat we. Wat? Uh, nou, nee, oké. Okay. Wat is geen tijd? Wat, ja, heb, Goed, je nog ik een ben school? ook helemaal in de war. Wat we, oh, je wil gewoon. Ja, aflezen? ik ben ook een beetje in de war. Misschien kunnen we dit even laten liggen nu, even laten marineren, dat we even naar het radiospel gaan. Ja, moeten we, eventjes, moeten we even afkoelen? Want ik zie die ook met een paar kokende, nou, kokende echt. kokers. Kokers. Kokersnoten. Koken, kokersnoten. <laughs> ik, koken, Ecker, ik ga je kopen, meid. Uh, november, december, inzien de me gereed. Maar uh, ik, ga, ik ga hem zeker halen. We praten straks even met verder. Want, want uh, kunnen jullie wat glaasjes water naar binnen? Want ja. we hebben net eventjes een overeenkomst gesloten. Nou, Weet je, je wat? Het, ik, pak een, ik pak een, een, een standaard onderdeel van de show. We praten zo met je verder. het zo doen verder. We. Tot zo. Tot zo. Ja, sommige onderdelen van Echte Janne kunnen we schrappen. Sommige onderdelen zouden we echt moeten schrappen. En het belspel is er daar zeker een van. Maar. Als je de droevige ogen ziet van onze huiskabouter, zou je hem ook niet kunnen weigeren. Dus, dus, dus, dus, dus, Bel nu met 0800 1121. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het enige echte nieuwsfeit wat nog telt deze avond is dat Brit Dekker in de playboy komt. Maar we hebben natuurlijk ook het radiospel. En die moeten we natuurlijk voor onze verticaal uitgedaagde achter het glas eventjes afraffelen. Ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt er drie nieuwsfeitjes verborgen. Jij moet je vragen, ah, welke drie zullen dat nou zijn? En wist je dat? En weet je dat? En ken je die drie nieuwsfeitjes? Bel dan 0800 1121 als je ze herkent en zegt, ja, dat en dat en dat, dat, dat is het. En de winnaar krijgt, wat krijgt de winnaar? Zou dat het weer... Ja, ja, er komt een nieuw t-shirt aan. Een nieuw shirt Nieuwe enige echt, echt, recht, echt, echt, enige echt, echt, recht, echt, een Janne-t-shirt. laten we het spel maar doen. België en Frankrijk hebben een akkoord bereikt over Job Cohen. Die moeten het bij de presidentsverkiezingen in april waarschijnlijk opnemen... tegen president Sarkozy. Hé, luister, je hoorde geen knipjes. Nee, hoorde jij knipjes? Wat je? Knipjes? Hoorde je, je knipjes? Nee, wat dan? Nou, de kabouter die maakt vaak een belspel en dan hoor je echt waar hij geknipt heeft. Maar nu hoorde je het niet. Nee, het bleek één het zin. Het waren werk. drie nieuwsfeiten ja. in één zin. En die zin was zo cool dat hij echt op één zin leek. Ja, heel knap gedaan. Heel knap, heel knap gedaan. Hallo René, ben je daar? Goedenavond, Jan en 2.0. Hé, hey, René, 1.0, ga jij hem kopen? Wat, de Playboy? Ja, met Brit. Nou, maar deze zeg hem toe. Nou, helemaal super. Kijk, oplaag 1. Klik hey in, Klik René, heb je ook het spel gehoord? Absoluut. En volgens mij ik ze ook alle drie. Nou, dat is handig, want dan kan je het uh, prachtig enige echte, echte, echte, enige echte, echte, echte, echte, echte, echte, ja, echte, echte, echte, echte, echte, echte, Jan. Je moeder, sorry. René, nee, nee, kom maar door. Oké, okay, nou, laten we. Nieuwsvrijder maar 1, dat gaat over dat en, en de Fransen en België het eens zijn over het nationaliseren van de Dexia groep. Ja, ja dat is correct, denk ik. De nummer twee is uh, de heer Cohen, die uh, afvalt tegen, uh, tegen mevrouw plomen in het programma buitenhof En nummer drie was de ja. volverkiezingen van de Parti Socialisten in Frankrijk. Weet u misschien nou. medewerker van dit programma? Of, of newscaregie? niet dat ik weet. Nou, geloof Jeetje. Echt knap? Ja, dit is wel lekker dan. Maar nou zijn we dus, moeten we, moeten we Bart Jan en Jasper de Groot ja, teleurstellen van René? Dan nou, geef me t-shirt, anders maar een jas voor de grote. Nee, die heeft er nee, genoeg, echt, zeg. Hou nee, oh, alsjeblieft even nee, op, dit is nee. jouw t-shirt. Ja. Ja. Hey, dit is een nieuwe, hè? dit is een nieuwe, echt jouw t-shirt. Als je die oude hebt, dan kan je deze ernaast de, de, de, hangen. Hé, hey, nee, hartstikke gefeliciteerd, je bent de winnaar van uh, Belspel. Nou, Ongelooflijk, zeg. En wat had het jouw mooie uit, de uitleg. En oh, wat ben je toch een fijne vent. En heel erg de groetjes. En heel lekker slapen. En heel erg, doei. Dag, René. Hey. Doei. doei. Super, doei. Ah, hij zegt helemaal niks meer, nee, nou, dan, dan toch niet. Hey, hey, hey, oh. jee, jee, je Nee, jezus, spuiten helemaal. Nou, hartstikke mooi. Daag, kan het muziekje uit? Haha. gaan we even wat anders doen. Ja. Ja! Jan! Ja. Wat is er? Jan? Oké, oké, oké. Het gaat alweer over Steve Jobs. Ik heb net gezegd dat we ophouden over Steve Jobs. Maar goed, dat doen we dus niet. Een genie is dood. Steve Jobs, de man achter de Apple, heeft het loodje gelegd. We hebben het er al over gehad. 56 jaar geworden kanker, heel vervelend. Oh, ja. Iedereen zichzelf respecterend programma heeft het al over de beste man gehad. Nou, dus nou. natuurlijk kunnen wij niet achterblijven. Nee, nou, is... Want wij lopen graag de ja, aan de training. Ja, maar we hebben het er hele avond al over de man. Maar goed, nu hebben we het over Jobs en de nieuwe iPhone 4S. Met niemand minder dan onze enige echte The Ed. Eddie! Eddie? Eddie Bed! Ja, goedenavond. Daar ben je weer, joh. Hoe is het nou met je? Ja. Dat was even een tijd geleden dat je eruit geflikkerd was bij Echte Jan En je bent zo weer terug. En niet zomaar voor niks, want je bent onze ICT-journalist van tegenwoordig. Ja, precies. Hoe vind je dat? Ja. Erg is ja, Mooi toch? Hé, hey, Ed. Erg hefferstief. Ja, nou ja, goed. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. Oh, je hebt gelijk ja. ook. Nou, kom, dat kan beter dan dat. En erg leuk, hefferstief. En, ja, erg hefferstief ja het, het blijft een gemis voor, uh, voor uh, Apple en ook voor uh, jeetje, de hele industrie. Nog één keer. Ja, erg ja. hè, Van Stief? Beetje, beetje, beetje emotie, uh, Eddie. Ja. <laughs> niet lachen, niet lachen juist. Ja, die, die andere ik emotie. Niet lachen natuurlijk, ga je dat zo... Uh... <laughs> erg hè, Van Stief? Ja, ik vind het ook heel erg, Jan. Er zijn we, nou, is het nou zo moeilijk? Tjonge, hey, en waarom was het nou zo'n genie, zo'n god, zo'n alzie, zo'n goeroe, zo'n uh, topper? Ja, nou ja, eigenlijk uh, precies wat jij zegt. Het is zo'n topper, omdat hij altijd het beste uit zijn... Uh, Producten wilde halen. En nou goed, dat heeft hij natuurlijk zijn eigen ideeën wel over, maar daardoor werd het wel juist een heel specifiek product, wat uh, ja, gewoon het beste is van wat, wat hij zich op dat moment kon voorstellen. En dat was niet niks. En dat is niet niks. We ja, hebben nou, een, een kleine de, roundup uh, kunnen geven van de meest legendarische producten waar Steve ons aan heeft geholpen. Ja, daar kan ik weer gaan piezen. Nou, ja. is gaan <laughs> Nou ja, goed, de, de, app, de, de tweede Apple, hè, de Apple II, uh, uh, is toch wel een van de legendarische producten die hij uh, mede heeft gelanceerd. Ja, precies. En uh, daarnaast is uh, mede onder zijn uh, ja, leiding precies. ook uh, het gebruik van de grafische user interface. Dus dat ja, je gewoon lekker kon klikken. Is, ja. uh, nou ja, de muis, he, zoals wij dat noemen. klik doorgevoerd, oh. dat Pre is wel heel belangrijk. Ja, precies. Goed, oké, okay. erg Steve dus. Ja. Oké, okay, even verder. Het was wel duur, Steve. Althans, zijn spulletjes. Nou. Maar het ja. was wel duur, hè? En het is nog steeds duur, ja. Dat, uh... nee. dat zijn misschien wel een van de redenen... waarom Brit Dekker eigenlijk gewoon... Nee. nee? Want Brit zei namelijk... Ed! Eddie! Britt zei namelijk net dat Microsoft... Uh, simpeler is dan Apple. Ja. Klopt. Het nee, ligt er aan wat je ermee wilt doen, natuurlijk. Nou, Brit, wat? wil je ermee doen? Oh, ik zit alleen maar op Huis, Facebook of Twitter. Nou, dat is leuk. Een beetje foto's van mijn paard te bewerken of zo. Heb je een paard, paard? Uh, paard? paard? Ja, ik heb een, een paard. Kan je dat daar doen? <laughs> of zoiets. Toppaard. Ja, dat is een mooi paard. Eddy, we gaan even verder. Uh, ga, daarvoor, gaat de, Apple de, op, naar de, de, de kloten? op een gegeven moment zeggen <lacht> Of zoiets. Ja. ja, dat lijkt me een of toppaard. Of zoiets, ja. Hey, dan zeg maar Mr. Ja. Ed, alleen dan, net na nergens een schudding. Mr. Ed, het sprekende ja. paard, daar is hij weer. <lacht> dan gaat hij terug naar Mr. Ed, het sprekende oh, paard. Eddie, hoor Jan nou helemaal losgaan. Ja, die, gaat, die is ja. gek op paarden, Jan. jan <lacht> Paardenfriek. Hé, hey, maar uh, jan heems vroeg je net een hele goede vraag. Gaat Apple nu naar de kloten? Ja. Nou, in de toekomst, de nabije toekomst in ieder we geval nog niets. Ik bedoel, ze hebben net een nieuwe iPhone gelanceerd. Die willen mensen toch weer hebben. En Waarom? Ook Waarom willen mensen die hebben, echt? De iPhone 5, die uh, ooit ook nog wel eens uit zal gaan komen. Oh. En uh, nou, ik, het is in ieder geval wel aan te zien dat uh, Steve nu wel zijn invloed heeft gebruikt... om flink wat uh, zaadjes te planten in het bedrijf van andere goede mensen. Ja. Maar ja, of uh, er ook iemand tussen zit die uiteindelijk de leiding kan gaan nemen... en ook zijn... Uh, ja, wil kan opleggen zoals Steve Jobs dat heeft gedaan. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Ah, is Steve Jobs ook een voorbeeld van voor je? Omdat jij ook nog wel eens hier her en der je zaadjes plant. <laughs> ja, nou ja. Het is, uh, sowieso is het wel een voorbeeld voor mij, denk ik. Heb jij ook al zo'n sweater? Zoals zo'n zo trui? Zoals Ik schaad, heb ook zo'n kochtrui, ja. Ja, stie, ja, ja we hebben het. een echte, we hebben een echte waarmee ja. hey, uh, waarom heet die uh, eigenlijk uh, iPhone 4S en niet iPhone 5? komt dat omdat dat 4S betekent voor Steve? Emotioneel gezeik, zeg. Nou, dat lijkt me niet. Het is gewoon, ja, toch een geüpgraded versie van uh, wat er al was, eigenlijk. Maar ze zeiden, je... van, ze komen met uh, 5 de, en, en dan zeg je... Ik ben dronken, ik wil naar huis. En dan ging je zelf bellen en dan werd je naar huis gebracht door je telefoon. Dus ja. Dan. Maar dat is niet. Nee, maar je kunt er wel tegen praten. De, ja, de, de het, kan, het kan altijd. Een ja, ik kan dus ook praten tegen tegelijk... een brood. Ja, een beetje... Dat is Job Cohen straks. Ja, maar je kunt nu zeg maar, kun je commando's geven van... Uh, uh, uh, je zit in de auto, en uh, je krijgt een, een sms'je. Dan kan je zeggen, lees het sms'je voor. kun je gewoon letterlijk zeggen. Tegen ja, dan heb ik een vrouw voor, Eddie. Nee, dat is, dat is best dan. leuk. Hé, hey, maar... Of wordt dit sms'je met dit en dat, en dan wordt dat... Hey, ja. Ed, luister ja, eens. Dat... Maar, moet, wat vind jij? Moeten wij die 4S kopen? Of zeg je nou nee? Wacht, wacht nou maar 5. op die 5. Ja, ja, precies. Ja, het is natuurlijk een beetje afwachten wat ze in die 5 gaan stoppen. Uh, ja, zo op dit vond dat... ik. Ja, ik nou, nou, hou u dat even. De, de, de, de, de S is een hele goede S verbetering ten <laughs> opzichte van de, de gewone 4 die er al was. Waarom? Maar, ja. Uh, Waarom is het beter, Eddy? Het, uh, het is een snellere telefoon, er zit een snellere processor in. Beter de camera is beter, dus je foto's worden nog beter. Hoewel de, de dingen die ze erover zeggen wel een beetje overdreven zijn. Oh, maar een betere camera, dus dan... Uh... Ja, trouwens, ik vind een camera ook zo ontzettend, 2005. Je hebt een camera, ik wil iets nieuws, ik wil wat ik, wil, ik, wil, ik wil met, met, met mij kunnen scheren. Ik vond dat dronken naar huis rijden met je, met je, met je ja, telefoon, dat, te, dat vond ik echt, echt heel wijs. Dat was wijs. <treef> en dat hij dan gewoon zelf dat speelt. belt. <treef> <treef> <treef> en wel, dat klopt toch niet, want iedereen heeft toch een ander accent. Ik heb toch een heel ander accent dan iemand in Limburg. Wie verstaat hij dan? ja Het dat, dat, dat, dat, is dat ze... natuurlijk aan uh, inderdaad, hoe zwaar je accent is. En voorlopig zit er nog geen Nederlands bij in. Dus dan zal het in het Engels moeten. Oeh, moet je in het Engels yes. zijn. Ik moet ik dronken? Dus, heel moeilijk taal te verstaan En verschillende accenten. Ja, uiteindelijk uh, gewoon. Doe je je computer. Hoe beter die dat kan oppakken. Eddie! Zou je dit verstaan? I'm dronken. Wat zei ik, Eddie? Je wilde naar huis? Ja, we zijn toch wel een slimme gozer, ongelooflijk. De ICT-koning, die ad. Hé, gozer, ontzettend bedankt. Fantastisch. Hou hem, beter, tante Greet. Je bent nog steeds die oude die En we gaan je zeker bellen als er weer ICT-nieuws is. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is heel goed. Eddie, doe de groet aan al je vriendinnen. Ja, ik zou dat doen. Hou hem jongen. Doei, doei. Dag, hallo, bye, doeg. ja. En we zijn weer terug bij onze aanstaande Playboy-bunny. Want zo mogen we het wel noemen. Een Britje degger, bekend van Brit Dekker zijn. Ja. Hé, hey, uh, ben je al een beetje bijgekomen? Van wat? Nou, van... Uh, van je... mijn net gesloten deal. Ja. Ja, jeetje, hè? Ja, terug, Het voelt als een soort ontlading. Al die maanden vragen mensen erover, ga je doen, ga je doen? En ik heb nu net gewoon besloten... Ja. Dat het, lijkt, ik het, doe. het lijkt net of je valt er last van je valt af. Valt er last van mijn schouders. Nou, En schouder. mij ook, dat hoor. Je In een weiland staat en de plaszak ter handen neemt. En, en de plaszak oh, komt. Ah, oh, oh, Ja, ik ben er vanaf. Ja. Hey, uh, uh, je, je hebt een heerlijk lijf, Zo te zien, maar er zit heel veel verpakking nu omheen. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, van daar moet ik nog even iets aan doen voordat ik op de kiek ga? Nou, ik uh, wil eigenlijk wel proberen af te vallen, maar ik hou te veel van eten. Maar waar wil Gaat je Ga toch geen broodje Brit, eten zonder pindakaas en, uh, waar, waar heb jij vet? Nou, ik heb wel een beetje een buikje en Echt? mijn benen. Dat is kijken dan. Laat's kijken, laat zien. Nou, inderdaad, nou je zegt, ja, beetje een buikje. Nee, maar het is helemaal plat normaal. Dus helemaal is plat, is... joh. Nee, Weet ja, je wat een buikje is? is? Als je dat een beetje, ja, nou, dit, dit is een buikje. <laughs> ja. Dat zijn buikjes. Nee, Britt, je bent met hard... je, bent, je, bent, je bent een platte een dubbeltje, en nu heb ik het over je buik. Hè. Hey, en er zijn nog andere dingen die je wilt veranderen? wil veranderen? Je, wil, je, wil, je, wil je gespierdere kuiten? Wil je, wil je, wil je... Nee, gespierd vind ik helemaal niet mooi bij, echt bij een vrouw. Maar ik ben wel een beetje gespierd bij mijn armen. ja, ik kan er niks aan doen. Van het paardrijden natuurlijk. Nee, van waterpolo. Waar het ik waterpolo, je ja. waterpolo. Nee, Is... niet meer hoor. Ik ben ermee gestopt. Waarom? Nou, ik werd ook te gespierd en ik had er geen tijd meer voor en zo. Dus uh, daar ben ik mee gestopt. Maar ja, Is je haar zo licht geworden door al, dat, al, dat gloren al dat het glorie in water? Nee, dat is niet daarvan. Dat is meer van de zon en een beetje verf erop. Het komt uit het potje. Komt uit het potje. Ja. Nou, daar zijn ze gek op bij waterpolo, toch? Op potjes, ja. Als ik uh, tegen uh, die mensen speel... lijk ik net een goudvis vergeleken met die walrussen. Ja. Over goudvissen laat het nog meer. Maar nu eerst de vraag. Ik had het over eten. Kun je koken? Ik kan niet zo goed koken. Ik, ik kook eigenlijk nooit. Maar ik zeg altijd, ja, als je kan lezen, kan je ook koken. Je koopt een kookboek. Het staat stap voor stap erin. Dus ik vind als je, ja, als je kan lezen, kan je koken. Ik kan lezen, dus ik kan koken. Ja, ik vraag het. Wie was het vanavond natuurlijk bij Live en Cooking bij Carlo en Irene. Klopt. Fantastisch programma met een hele een kok. Daar moest jij eten maken. En ze ja. Hebben je, ja, vertel eens. Ik was met de kok echt uh, supergezellig. Hij ging me heel goed begeleiden en zo. En ik zei, ja, ik kan niet zo goed koken. En ze vroegen mij, ja, wat wil je maken? Dus zei, ik zei, doe maar iets met eieren. Maar ja, ik dacht gekookt ei, gebakken ei, spiegelei, uitsmijter, hartgekookt, gekookt, omeletje. Toen kwamen ze met een Kies, kies, Oeh. kies, Een soort hartig taartje met Oeh. ei wel. Dus ik heb niet echt heel veel uh, met die kies gedaan. Maar ik mocht wel een toetje maken uh, van die karamelklotsen en zo. En chocola -klotsen. Nou, superleuk, superlekker geworden. Iedereen had het opgegeten. Hey, en die koets, hebben ze hier nog opgegeten? De kies. Kies, kies. Ja, ze hebben het allemaal opgegeten. Supermooi geworden. Maar je hebt, je hebt het echt gemaakt dus nog? Ja, samen met de kok. Oh, je hebt gemoe gedaan dus. Jawel, ik heb de karamel gemaakt. Hé, hey, en Irene die slikt, hè? Ja, ja, sorry. altijd was het, het over nou toch Ja, dat zei ze tijdens spuiten en slikken. Ja, ik slik. Daar ben ik nog steeds van in de war Die vrouw deed er vroeger altijd de telekids Dan zat ik altijd naar te kijken. Toen zat er nog geen leven nee, in mijn pielenhuis. Maar, maar, maar Jan, als die vrouw dat nou wil. Ja, ik vind het prima. Ja, toch? Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, maar Irene Mos doet het ook. <coughs> en? Oh. Ja, toen zei ze, wat heb ik daarmee te maken? Toen zei, en Carlo Bossa doet het ook. En? Toen Ze zei hij: Ja, wat heb ik daar nou mee te maken? En toen was ik totaal uitgegaan. En toen gingen gaf, we slapen. Uitgelust. Zullen we verder met het interview, Althus? Ach, waarom niet? Nee. Hey, heb je nog meer hobby's? Hobby's? Nou, ik doe veel paardrijden. Weet uh, je paard? Check. En hey, kan, kan jij een paard aan doen, Joh? <lacht> <okay. laughs> Dat was een hele goede. En kan je ook een koe? Nee. Uh, Rustig, ja, en ik ga je zo melken. Uh, blijf rustig zitten. Oh, oh, oh. tweede primeur. Ja, ja, jongens. Wordt zo gemolken. Hey, hey, maar uh, Britt, wat Jak. hobby's heb je nog meer? Paard, eh, paardrijden? Uitgaan? Nou, cool? gewoon, nee, uitgaan is niet meer zo leuk, oh. want uh, alleen maar foto's en zo. Maar gewoon met mijn vriendinnen wat drinken. Of uh, ja, gewoon uh, kleren kopen Dat is ook mijn hobby's. Harenkrullen, hare, hare, kan ik niet zo goed uitspreken. En uh, ja, gewoon vooral met mijn vriendinnen. Ja, uitgaan is niet meer leuk, omdat je natuurlijk fucking vet beroemd bent. Dan komen ze allemaal voor foto's en uh, dat is gewoon niet leuk meer. Heb je, heb je, heb je fans? Uh, ja, ik heb denk ik wel fans. Heb je ook groepies? Kroepies? Nou, het valt wel mee. Ik heb alleen iemand die uh, mij uh, wekenlang op Twitter geschreven had. Ja, precies om 12 uur kreeg ik een Twitterbericht. Aftrek op de foto van Brit. Aftrek God op de foto van verdammer. Brit. Precies 12 uur. Als je, je daar moeite vies. mee hebt, dan weet ik niet of je nou in de Playboy moet gaan staan, Brit. Nou, nee, ik had er niet echt moeite mee. Maar elke keer kreeg je een Twitter bericht als je ja, leuk het gaat over uh, waar je bent geweest of over ja, je precies. kledinglijn. En dan is het weer iemand die je op je foto aftrekt. Nou, dan denk je, houd het lekker voor jezelf. Ja, precies om 12, ja, 12 uur, werd een beetje vampierachtig of zo. Nou. Nou. Ja, maar ik denk niet dat hij bloed wil drinken. Nou. Ik denk dat hij wat anders uh, hey. is hey. gedacht heeft. Hé, hey, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar wie is die jongen? Kunnen we hem niet even publiek iets te schoonzetten? Nee, nee ik weet niet wie die jongen is. Ik heb hem geblokt op Twitter, dus hij heeft me nooit meer kunnen sturen. Zeg, vuil ja, hoor eens ja. eventjes, uh, dan wil je dat nooit meer doen? Uh, mag hij wel aftrekken op je, maar niet meer sturen? Of moet hij gewoon met alles stoppen? Hij mag ze zich wel aftrekken, maar dan moet hij het niet naar mij sturen... Wat die, uh, dat hij dat doet, weet je? Houd lekker voor jezelf, houd lekker privé. Of doe het niet altijd nou. precies om 12 uur. heeft nee, precies, moet gewoon lekker kwart over 12 meer pijf. Ja, nou, anyway, uh, we hebben nog een vraag. Ik heb een vraag eigenlijk. Oh, nog. Heeft Ja, nee, een vraag. wel, want uh, uh, uh, dat jij op tv verder moet, is voor mij duidelijk. Ja, 100% Want, Dank je wel. want ja, schitterend om te zien. Spontaan, ja. ad rem. Echt? Weet alles van de actualiteit. Dank je wel. Dus eigenlijk is mijn, is mijn idee dat jij een, een, een, een interviewprogramma moet zijn, een talkshow. Zoals, zoals uh, de oude Jan Mathijs, en Matthijs ja, en okay. wij. Ja. Ja. Maar dat op televisie. Zou jij anders niet op ons willen oefenen? Op jullie willen oefenen? Dat is ook wel een beetje stellen? overwacht. Ja, maar, weet um... maar dat, dat, dat, moet, dat hoort ook zo. Dat okay. is spontane show. is blij. Ja, belachelijk. Moet ik even denken hoor, uh, Jan. Zal ik maar een vraag. Ja. Ja. Hoe is, is er wel zijn playboy? met... bij, Jan. Hè? Uh, Jan H. Ja. Oh, dat klinkt een beetje crimineel. Jan nou, H. Nou, dat klinkt um, Stel je komt in de Playboy. Zij, hoe denken mannen dan over je? Nou, dan gaan ze anders over je denken? Gaan ze denken van. Ja, Ja, Als ik in de Playboy kom, dat is geen goed idee. Nee, nee, maar als je als meisje in de, de nou, meisje, komt, ja, oh hoe denken mannen dan over je? Wat denk je dan? Nou, ik denk dat ze er over het algemeen Zij blij Zijn ze het trots op of juist niet? Ja, denk het wel. Denk je Soms zeggen ze van niet, want er zijn wel eens ook eventjes plassen over... Hè, we hebben ook een meningje gehad, weet je, die heb je ook veel. Zou ik eens even een leuke anekdote de over Nou, doe overig. eens, ja. Ik had dus een hele mooie vriendin vroeger. Ja, dat is echt... Ik, ik, ik was Daar een, komt ie! Nee, ik was een knappe kerel vroeger. Maar dat doet er niet toe, waar het over gaat. Die zei op een gegeven moment, die liep dus, was naar het strand geweest... en die had enorme tieten en een heerlijk lijf. En die, en die kwam dan toe en nou zei ze... Nou, er was een meneer naar me toe gekomen die zei... Zou je niet in de Playboy willen staan? En ik heb een kaartje gekregen en hij heeft foto's van me genomen in een bikini. Zei ik, achterlijk wijf. Dat, dat, dat heeft hij laten printen bij, bij het station. En dat doet hij overal, oh, okay. Dan zegt hij ik wil niet in de Playboy. Wil, belachelijk! Zei ze, nou ja maar, ja maar, de volgende dag zei ze... jij heeft gebeld. Zei, oh, je hebt je nummer ook gegeven. Nou, lekker, lekker ze dus nou, hij, hij wil dat ik in de Playboy ga. Ik zei, dat is allemaal gelul, houden, op, op, op. Maar ik was dat wijf al zat. Dus twee weken later uh, zei ik van nou, ik denk niet dat het wordt. Kom ik een paar maanden later bij de kiosk om een krantje te kopen... Jan, die zit daar in de Playboy. Jouw toenmalige ex-vriendin. En wat stond erbij? Hoe heette ze? Ik hield niet van vastigheid, dus daarom heb ik, het ge heb ik hem gedumpt. Nou. Oh. Kijk, lullig, lullig, he? nou, je, hey, lullig. Hebt, je, je hebt dus mannen als de jonge Jan Roos... maar je hebt ook mannen, veel mannen die zeggen nee... Dat is hartstikke leuk, schatje, dat moet je doen. Ja. Want je bent mijn poepie en je bent prachtig en ik wil dat de wereld het ook ziet. Oké, okay. dat, dat, ja, dat vroeg ik me nou eens dus af. Ja. Nee, maar ik was niet jaloers als er is. Ik dacht dat het een valstrik was van een ja. andere man. Ja, goeie vind... ja, Kom nou, heel gewoon toe. Heb nou. je nog een vraag voor Jan Roos? Jan Roos, is jouw haar echt blond of komt het ook uit een potje? Want het zit echt helemaal precies goed, Brit. Het is echt zo lief dat je niet over kaalheid begint... maar gewoon over de kleur. Heb jij kaal haar? Nee. De kaal haar heb ik uh, <laughs> om achter je hoofd. Nee, maar weet je wat je het punt is? Ik, ik verf mijn haar niet. Ik zou je vertellen, als ik dat doe, dan ben ik echt een biljartbal. Want het, het valt uit. Het verstoft. Dus dit is echt. Maar ik woon aan een strand, dus ik ga nog wel eens een duikje nemen. En van het zoute water wordt het witter. Oké, okay. en van de zon en alles erbij. Maar nou, wat vind jij nou, Jan, Jan Haar, van uh, als man hun haar verven? Hun uh, haar op hun hoofd? Doe je dat of niet? Zou je nee, doen? dat vind ik uh, waanzinnig gay. Wat oh, Dat vind ik ja. ook een beetje hoor. Ja. Nee, ik ga graag. Ik ga kal, over, ja. Of ik ga grijs of zo. Wat het blijft vind jij er dan uh, ja. van, uh, ja. Ja, Dat is een no-go. Je bent, no -go? Je bent ja, een echte man ja. of je bent er niet? Nee, je gaat er niet ja of, of een toepetje of, of, of, of dat laten in. Uh, je bent gewoon. Ja, uh, ja van die uh, haarstekels erin. Ja, dat uh, is ja. niet te geloven. Nee, ik, ben een man van. ik zag laatst ook een programma dat men mannen liposuctie deden. Denk, nou, flikker op. erop. Liposuctie ja. bij mannen? Ja. Ja, dat is nieuw tegen nieuw, hè? die aan van tegenwoordig. dat zijn net uh, helemaal vrouwen. Flikker. Helemaal flikker. Nee, he, he, waarover later ook nog meer. We hebben nog een hoop te doen, hier. Wat een volle show. Ik word zeg er helemaal niet goed van. Maar, ja, goede vraag. Zie je nou hoe Brit in no time jouw diepe zielen roerstelen over je nee. haar... je frustratie, je trauma's, de Heel hele geluk. rommel... Zeven in één keer brood. naar boven haalt. Ik probeer tussen te komen. Paf, ik krijg ook een vraag. Ik zeg, als de omroepbaas luisteren vanavond... geeft die vrouw een programma, doe het nu. Ben jij niet al gevraagd voor die? Dat kan toch niet, anders. Voor wat bedoel je? Voor, voor uh, een eigen programma? Een live show. Elke dag live. Brit bij Brit live. Uh, nee, ik ben nog niet daarvoor gevraagd, maar dat lijkt me wel erg kikken. Dat kan toch niet anders? En, en, en radio? Vind je dat ook wat? Ja, radio. Lekker hoor. Lekker in je roze joggingpakje met een uh, knotje in. Een beetje met een oordopje op. Dan hoef je helemaal niet allemaal altijd in de make-up en alles. Nou, lijkt me prachtig. Hey, wie zou je als gast willen hebben dan? Wie ik als gast zou willen ja, hebben? Ja. Nick en Simon. Oh, Nick en Simon. Dat is leuk. Waarom? Nou, ik ben fan van Nick en Simon. Dus wat? die zou ik wel eens een keer willen interviewen. Ja, en ik uh, zou Ivo Nier, Nier ook al te gast willen hebben. Want hij praat gewoon altijd zo uh, over zichzelf, hoe leuk hij zichzelf vindt. Dat wat, vindt zou ik... je, wat zou je Ivo Nier vragen nu? Nou, gewoon, hier waarom hij waarom niet meer op de vee komt. Hij moet gewoon zichzelf blijven, niks ervan aantrekken. Hij is toch goed hoe die is? Nou, hé, hey, en Nick en Simon, maar waarom ben je nou fan? Toch, toch niet om hun muziek? Nou. Ja, ik vind hun muziek, hun muziek zegt wat. dat je kunt ze zelf... wel heel zuiver zingen. Ja, maar je goed, zuiver zingen. Maar wat ze zingen, vind je het leuk, joh? Ja, zit zitten er meer zijn verhalen in. Beter dan uh, Maya Hi, oh. Maya Ha, of dat soort dingen. Weet je wel, dat versta ik allemaal niet. We moeten even... Nee, Maya Hi, Maya Ha, dat versta ik niet. Dat... Oh ja, dat is een oude, oude... Ja. Maya Hi, Maya Ha, ha, ha. ja. ja dat dat ik versta ik, niet. ik toch niks van? Dan vind ik een Simon van Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Kun je niet als enigste de wereld dragen. Dat soort dingen. Dat is toch echt prachtig. Is dit een liedje? Ja. Oh, we... Oh, we... Dat gaan we zo opschrijven. Dat doe ik aan het eind van de show. Lees ik dat voor als Jan van Veen. Ja, dat is maar, uh, uh, uh, uh, uh, pak me mijn maar, maar hand. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enigste in de wereld dragen. Pak maar mijn hand. Wat een filosoof. Stel heet. niet te veel vragen. En die. Ja, ja. Ja, en de rest ben ik vergeten. Maar dat schrijf ik zo op. En dan gaan we het aan het eind van de show, bij het naneuken, gaan we het doen. En waarom niet? Brittje Dekker, we gaan straks nog even een beetje verder. Als je het Is, leuk dus, vindt, hoor. Ja, gezellig. de bunny. Zit zo. hij wel lekker. Ja. Blonde stoot. Blonde stoot. Oh, oh. stoot. <laughs> nou. Oh, plaatje. Muziek. Tot de uh, nieuws uh, bij ah. Echte dan gaan we nog eventjes door met de Brittje Dekker. Tot zo. <laughs> don't go. I don't know where you come from. Yeah. But you're everywhere I go. Oh, yeah. I don't know why you chose me. Why me? But as long as you're here, yeah. I don't need to know. So don't go. Yeah. When I got introduced to you, I knew I'd be true to you. Everyone wanted a peace. You whispered to me that it's sweet, cause it's me you love. And I feel it in my soul. It's like you always with me on the road Phone in my hand while I listen to you moan And everybody in the car wants to try and get involved Yeah, and then you make us set a tone Puppy love, now I'm like, give a dog a bone Shut me up, how? I could breathe and have a flow Our love's concrete, we should leave it set in stone Yeah, and whenever I'm in doubt Yeah, you forever calm me down Yeah, and sometimes I'm a dummy And I know I would have crashed if you never so was around don't go. A little change on you, but you always give it back. yes so I know you ain't here for the money. You just wanna see me be the man, so I earn my respect like a true gentleman. All rumors were capital irrelevant we should get free two emblems, and I'll give my life to you. That's a street I'm settlement. Yeah. I'm feeling ever so emotional, cause I never had nothing when approaching you. Sitting with a straight face on a Pokemon, that's why a song like this has been overdue. Due over time, time over. Love drunk, you and I would die sober. I'm in this for forever and a day, that's why anywhere I go, they gotta put you on so the plane. Go. I ain't never seen the sky so clear, together we're gonna make history, why would you wanna be elsewhere? Uh, See I, I swear, swear, I ain't never seen the sky so clear, together we're gonna make history.